Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er blijven dit jaar waarschijnlijk veel meer scholieren zitten, dat zegt onderwijsminister Slob in De Telegraaf. Heeft te maken met corona. Volgens de minister zijn de achterstanden inmiddels zo groot dat die niet meer binnen een jaar zijn weggewerkt. Hij roept ouders, leraren en scholieren op om zich hier niet te veel zorgen om te maken. Het is voor nu het belangrijkste dat jongeren snel weer gewoon naar school kunnen, zegt hij. Zeven Belgische studenten zijn alsnog weggestuurd van de universiteit in Leuven. Ze waren betrokken bij de dood van een jongen van twintig die overleed na de ontgroening van zijn studentenvereniging. De studenten kregen eerder een taakstraf en een schrijfopdracht, maar de universiteit heeft opnieuw naar de zaak gekeken. Sommige studenten zijn nu voor lange tijd geschorst, anderen mogen helemaal nooit meer terugkomen.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 En bij een schaatswinkel in Middelburg in Zeeland vliegen de noren, ijzertjes en kunstschaatsen de deur uit. Vanaf aankomend weekend wordt het flink koud en daarom slaan mensen nog veel op het nippertje even hun slag. Verkoopster Karin is er maar wat druk mee. We moeten opschalen qua bezetting, maar wel in twee aparte ploegen. Zodat uh, als er iemand in quarantaine moet, dat we niet allemaal tegelijk in quarantaine hoeven. Dat de andere ploeg nog door kan. En dus we hebben nu ook wat extra mensen nodig om het alles te kunnen verwerken. De winkel heeft al honderden bestellingen gekregen. Vooral van schaatsliefhebbers uit Friesland, Groningen en Drenthe. Die kunnen niet wachten om met de ijzers op het ijs te staan. Al gaat die drukte soms wel een beetje duizelen. Het is wel dat ik s'nachts nog wel een paar doosjes langs zie komen in mijn gedachten. <lacht> het is wel druk. Het weer. Vanavond en vannacht valt er op sommige plekken regen. Morgen is het bewolkt, maar het blijft droog. Het wordt zo'n 10 graden. In het noorden is het iets kouder.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 Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Nashville. You're listening to Nashville Radio Show. Lekker klinken. Poco en call it love. Je luistert nog steeds naar de National Radio Show, en we hebben nog dikke uur te goed met daarin. De spiegelplaat, twee nummers van het Sponlight album, De Maandartiest, nog veel meer andere lekkere muziek. En natuurlijk ook de digitale brievenbus. En daar is het nu tijd voor geworden. En daarvoor gaan we naar de Rocky Mountains in Alberta. Want daar woont Sharon Marie White. Een zangeres uit Canada die zich, die zich niet alleen met country, maar ook met folk en blues bezighoudt. Ze heeft haar eigen YouTube-kanaal en op Facebook presenteert ze haar eigen show Coffee with Sharon. Toch geeft ze daarnaast nog tijd voor nieuwe muziek. Dit is haar nieuwste single, Don't Wish You way to days. De Digitale Brievenbus. Dit was Sharon Murray White. En Don't Wish Away The Days. Gaan we nu verder met country muziek uit Nederland. Normaal gesproken zingt hij in het Nederlands. Maar heeft ooit ook nog eens een keer een country album opgenomen in het Engels. Jawel, Henk Wijngaard. Dit is Up In My Castle. Up In My Castle. I love my... Just has to feel great to roll on down the mountains and the canyons in your private castle of. Just one little finger up in my castle I'm hanging up. We gaan naar een vaste onderdeel van de show en dat is de Nashville Spiegelplaat. Heb je nu zelf een keer een suggestie voor een spiegelplaat? Mag je dat altijd aan ons laten weten? Mail ons eventjes dan op info.nashville.nl en vermeld even in je e-mail om welke artiesten het gaat... welke versies je van welk nummer zou willen horen. Gaan we voor je op zoek en wie weet ga je dan weer terug horen... in een van de volgende shows. Je mag ons dan natuurlijk ook altijd even een voicemail, sms of whatsapp oversturen. En dat doe je dan op 06 428 of op buiten Nederland 31. Plus 31, 642844375. Deze keer hebben we een Volkspiegelplaat. We gaan voor het origineel naar 1958. Naar de zangeres die het ook geschreven heeft, Elizabeth Cotton. Ze schreef en bracht dit nummer in 1958 uit. En ze staat bekend om haar manier van gitaarspelen, dat Cotton Picking wordt genoemd. Omdat ze linkshandig is, speelde zij de baslijnen met haar vingers en de melodielijn met haar duim. Vorig jaar brachten Gillian Welsh en Dave Rowling het album All The Cool Times op, waar dit nummer ook op staat. En dat album werd genomineerd met de Grammy voor Best Volk Album. Je gaat twee keer luisteren naar het nummer Oh Baby, It Ain't No Lie. Dit is de Nashville Spiegelplaat. One old woman in this town, keep her Is veel spiegelplaat. They shot him down zo heet het nummer van Liam Purcell en Kane Mill Road Bluegrass hier bij de Nashville Radio Show. We hebben muziek van de maandartiesten, want we hadden eerst natuurlijk een nummer van haar en nu ook weer. In 1975 tekende Billy Joe bij United Artists Records, een label waar onder andere ook Kenny Rogers onder contract stond en zij nam daar haar grootste hit op. En dat kan ook niet anders dan dat het volgende nummer moet zijn. Dit is Blanket on the Ground. Dit is de Nashville maandartiest. Come and look out. blanket on the ground Remember back when love first found us We'd go slippin' Maar dit was natuurlijk haar grootste hit uit 1975. Billy Joe Spears en Blanket Underground. En volgende week hoor je ook weer muziek van haar voorbij komen. En dan gaan we nu weer wat Amerikanen draaien. Er is het nu weer tijd voor geworden, vind ik. Brand Cup en Come Home Soon. Maybe I didn't love you Quite as often as I could have You were all Leslie scoorde er natuurlijk de grootste hit mee... maar dit blijft toch mijn favoriete versie. 1982, Willie Nelson en Always On My Mind. En dan gaan we nu verder met Buddy en Julie Miller... en Everything Is Your Fault. Nou, bedankt dan. zijn broer Cliff in de jaren twintig. Eh, uit van de Carlyle Brothers. Maar broer Cliff hield er op een gegeven moment mee op... en Bill dacht van... joh, ik doe gewoon wat achtergrondzangadressen daarachter. Ik ga verder als de Carlyles. En in 1953 werd dit nummer op de plaat gezet. This heart is not for sale. 1953, The Carlyles en This Heart Is Not For Sale. En van 1953 gaan we naar 1977. En dat doen we met de zangeres en voormalig maandartiesten. Emmalou Harris en Celia Avi. vie. It was a goed van het Spotlight-album. En dat gaan we nu voor je doen. Het album is What Don't Kill You... van de Schotse countryzanger Chris Androchi. Achter elkaar ga je luisteren naar Drinking Song... en daarna Tonight I'm Yours. Dit is het Nashville Spotlight-album. The boys is in the neon light. The feel each night But nothing can. Bar thinking how did it ever come this far, but I can't stop cause I'm not gone in a while I close the door and think of what we could have been before I had to leave and head back overseas so I grabbed Spotlight-album What Don't Kill You van Chris Androci, En dan gaan we nu naar 1973 door met muziek van Olivia newton john Ze won een Grammy uh, met dit nummer. En er zijn ook nog diverse coverversies van dit nummer te vinden. Onder andere van een Tina Turner, Tanya Tucker, Conway Twitty en Loretta Lynn. En zelfs Elvis Presley nam het een keer op. Maar dit is het Neil, Olivia newton john en Let Me Be There. me be there. En ja, het is alweer voorbij. De show is alweer klaar. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. En als afsluit hebben we nog even de Eagles voor je en take it easy.